Michel Koenen met het NOS-journaal. Alle ongeveer duizend Nederlandse toeristen op Sri Lanka worden teruggevlogen naar huis. Dat heeft het calamiteitenfonds vanavond besloten op advies van Buitenlandse Zaken. Toeristen die via een georganiseerde reis een vakantie hebben geboekt, die worden vanaf morgen teruggehaald. Buitenlandse Zaken had eerder op de avond het reisadvies voor Sri Lanka al aangepast van geel naar oranje, omdat er aanwijzingen zijn voor nieuwe aanslagen. Het dodental van de aanslagen is trouwens fors naar beneden bijgesteld... van 359 naar ongeveer 260. Hoeveel het er precies zijn, dat is volgens de gezondheidsdiensten moeilijk te zeggen. Oud-minister van Financiën Johan Witteveen is eergisteren overleden. De VVD'er was econoom en voerde in 1969 de BTW in, de belasting over producten. Ook zat hij in de Eerste en de Tweede Kamer... en was hij in de jaren zeventig directeur bij het IMF. Johan Witteveen was 97 jaar... Ter Apel wil het asielzoekerscentrum sluiten... als er niet meer politie bij komt... om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Er zijn altijd de problemen met het AZC. Zo zijn er veel winkeldiefstallen en inbraken in de Groningse plaats. En deze week belaagde een groep jonge asielzoekers een bus. Ze werden geweigerd omdat ze volgens vervoerbedrijf Q-Bus... met z'n vieren op één kaartje wilden reizen. En er zijn nu plannen voor een aparte pendelbus. En de prijs van varkensvlees is fors gestegen door de Afrikaanse varkenspest. Door de uitbraak van het virus in China zijn daar al ruim 150 miljoen varkens geruimd. En de prijs van varkensvlees is flink gestegen van 1,35 euro per kilo tot 1,80 nu. En vleesverwerkers in Nederland en Europa willen dat de hogere prijzen doorberekend worden aan de consument. En dat zou betekenen dat de prijs van bijvoorbeeld boterhamworst omhoog gaat. Het weer nog. Vanavond op de meeste plaatsen regenachtig. Ook vannacht vallen geregeld buien. Morgen overdag wordt het geleidelijk droog vanuit het zuidwesten. En schijnt de zon ook af en toe. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1330 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur... in dit Nieuweids muziekprogramma. Eens even kijken, vier nieuwe werkjes even uit mijn hoofd. Uh, in ieder geval in dit uur twee. En de eerste is van Karim Maurice. Samen met twee anderen uh, hebben zij het album Oduizes Fantasy gemaakt...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 Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at ChristopherJamesMusic.net.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 Artist on Radio Peaceful. Please visit my website at www.DavidWaller.com. mm yeah.